Levi van Eck met het NOS-journaal. In Utrecht komen tijdelijk 200 crisisopvangplekken voor asielzoekers die nu nog in Ter Apel zitten. De plekken zijn bedoeld voor niet oekraïense asielzoekers... en moeten de druk verminderen op het overvolle opvangcentrum in Ter Apel. Daar dreigt volgens het COA een noodsituatie te ontstaan. Er verblijven nu 700 mensen, terwijl er plek is voor 275. De asielzoekers kunnen in Utrecht maximaal vier weken blijven. Daarna moeten ze doorstromen naar een andere locatie die het COA nog moet vinden. De volgende ronde van vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland is in Turkije. Er zijn drie dagen voor uitgetrokken en de besprekingen beginnen morgen. In welke stad is nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky noemde eerdere onderhandelingen zwaar. Beide partijen beschuldigen elkaar van het onnodig ophouden van het overleg...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 Tijdens de top zal de oorlog in Oekraïne worden besproken, maar ook de mogelijke nucleaire dreiging uit Iran. Koning Willem-Alexander was dit weekend in Noorwegen voor een bezoek aan de Koninklijke Marine. Hij woonde daar de zogenoemde Cold Response bij, een tweejaarlijkse NAVO-oefening met ruim 3000 militairen. De NAVO zegt nog dat de oefeningen al maanden geleden is aangekondigd en niets te maken heeft met de oorlog in Oekraïne.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1483 hier op ZFM. Mijn naam is Benno Veugel, uw gast voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. muziekprogramma. Matthias Vrij en Tilman Hon, hun, zal ik het wel zeggen, zo moet ik het misschien zeggen. In ieder geval twee Duitsers, die maken uh, het album Welt Vanger. Dat is wel grappig, een Duitse titel, maar kijk je naar de tracks, dan is het allemaal Engelstalig. How would, how would you like to go? Daarna komt uh, David Nevu, die heeft uh, een nieuw album gemaakt, Wanderings Wanderings. De eerste trekker waar we naar gaan luisteren is Open Sky. Dan eens even kijken wat hebben we nog meer in petto. Dan gaan we even terug naar 2001. En dan hebben we de, vooral Shanti. Die is, uh, komt aan bod. We hebben in ieder geval het uh, verzamelalbum Shanti. En daar speelt Kamal, Those Flying Days... Even kijken. En dan James Asher met One World Party. En James komt samen met Arthur Hull nog op een, een heel eigen nieuw album. En dat is even kijken. Dat is track 6 van Energizers by Stars. Between the Worlds. Dus dat is de track. We eindigen met Tribal Citrus. En dat is ook een verzamel. CD met... Nee, dat is een, van Tia. Tia. Zo spreek ik het maar even uit. God... Piesel Radio Show eh, terug te vinden op pieselradio.info. Daar vind je dit programma zonder gesproken tekst en de playlist. Veel luisterplezier. plezier. It's William Ogmanson and you're listening to Peaceful Radio. distant shore, It takes my breath away as her sails fill the sky, as the wind fills my eyes. You see me standing on the shore, I see the horizon in my view, perhaps I'm counting on you, counting on you to see me through. Mm -hmm. full radio, please visit my website at www.metamindfulnessmusic.com.